...de doodstraf noemt dat een verbijsterend aantal en zegt dat de executies een aantoonbaar effect hebben op de drugsbestrijding. Daarnaast zouden sommige roodvonnissen het resultaat zijn van oneerlijke processen en marteling. Dan nog het weer aan de kustbuien, elders opklaringen en 3 graden. Overdag vooral in de middag ook buien, een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en 7 graden. Dit was het NOS journaal. Zanvort heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met nu nu de nacht. And we To call. Two people, one falls, and no memory at all, there's just a waiting list. Some yelling, some tall, some quiet, some small, and they nibble on, well, anyone who can do for you, though. I'm <laughs> Internet, Internet. Internet.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 Zij is heel mijn wereld, zeg wat je me wat je We waren pas achter, zat in de klas. Naast kom als in willen, voor mark en pas. Jij zat voorin, geek achterom, ik schuurde je.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 Sta er bij te sta er Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee naar Rome of Parijs. Ik lijkt misschien mijn boot, dat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek.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 I don't want it back And I want a face that fits I can tell them who I am in 45 minutes Enough, and I'm never satisfied Just to fill myself up, and show off my good side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 Gisteren zei premier Schotten dat Nederland Curaçao niet zo op de vingers moet kijken. Toen Curaçao vorig jaar een apart land werd binnen het Koninkrijk is afgesproken dat er onafhankelijk toezicht werd gehouden op onder meer de overheidsuitgaven van het eiland. En dat blijft wat betreft Donner zo. Volgens de minister is samenwerking wezenlijk voor het welzijn en de welvaart van landen binnen het Koninkrijk.